7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Israël bombardeert hoofdkwartier Hamas. Patiënten ruwaarts spijkenissen mogelijk dood door foute diagnoses. En Plasterk wil al in 2015 superprovincie in Randstad. Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen op de Gazastrook, waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamasbeweging. Ooggetuigen zeggen tegen het Arabische nieuwscentrum Al-Arabiya... dat het gebouw ernstig is beschadigd. Ook transformatorhuisjes zijn getroffen... waardoor honderdduizenden mensen geen elektriciteit hebben. In het zuiden van de Gaza-strook zouden aanvallen zijn uitgevoerd... op de tunnels tussen Egypte en Gaza. Die worden onder meer gebruikt om wapens, eten en brandstof Gaza... binnen te smokkelen. Vannacht zijn volgens diverse media ook van Palestijnse kant... opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Onder meer in Ashkelon klonk vannacht het luchtalarm...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 Het weer. Vanochtend zijn we vooral in het oosten zonnige perioden. Vanmiddag raakt het overal bewolkt. Het wordt dan maximaal 7 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Vanavond volgen vanuit het westen de periode met regen. Morgenochtend blijft het bewolkt en regenachtig. Smiddags op steeds meer plaatsen droog en dan wordt het 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 17 november. De VVD likt de wonden in Soetermeer. De HEMA wil internationaal de vleugels uitslaan. De ZZP'ers staan niet in de koopkrachtplaatjes. De Belgen hebben weer een schaatsbart. De Sint is onderweg naar Roermond. En de grondoorlog in Gaza lijkt nabij. Tot half negen is dit het NOS, Radio 1 Journaal. Israël heeft vannacht 180 luchtaanvallen uitgevoerd... op specifieke doelen in de Gazastrook. En bij een van die aanvallen werd het hoofdkwartier van Hamas geraakt. Het pand zou zwaar zijn beschadigd. Ondertussen lijkt het erop dat Israël zich opmaakt... om de Gazastrook binnen te trekken. Vele tienduizenden reservisten staan klaar... en toegangswegen naar Gaza zijn afgesloten. Correspondent Anki Rechers is in de zuid israëlische kustplaats Ashkelon... niet ver van Gaza. Anki, hoe was het daar bij jou afgelopen nacht? Nou, de afgelopen nacht was het uh, echt wel rustig... Uh, we zijn gewend aan de vorige nachten dat het uh, onophoudelijk uh, luchtalarm afging. Dat is vannacht niet gebeurd. Maar ja, die uh, pauze die was maar kortstondig, Want uh, sinds een uur wordt het, eigenlijk, uh, wordt het zuiden van Israël weer bestookt. Ik zit inderdaad ongeveer vier kilometer ten noorden van, uh, van uh, Gaza. Dus wat ik ook kan zien hier vanuit mijn raam... is het steeds oplichten van de Gazastrook... aanleiding van de luchtaanvallen die Israël... Onafgebroken heeft gedaan op Gaza vannacht. Ja, en zie je ook nog troepenbewegingen, oftewel dat Israël zijn troepen samentrekt aan de grens? Nou, dat is een onafgebroken stroom van bussen, auto's, uh, van materieel, wat er dus allemaal naar de Gazastrook bij ons langskomt hier. Uh, heel veel reservisten, heel veel tanks, allerlei van panzervoertuigen, allerlei. Uh, voorzieningen net als waterreservoirs. ik zie alles voorbij komen. Maar dan in een dergelijke hoeveelheid die ik echt niet gezien heb uh, een aantal jaar geleden, toen de vorige Gaza Oorlog was. Als je rekent dat er toen 10.000 reservisten werden opgeroepen... en dat er nu toestemming is gegeven om 75.000 reservisten op te roepen. Dan kan je je ongeveer voorstellen dat het er heel anders uitziet... vandaag dan het in de vorige Gaza-oorlog eruit zag. En gaat Israël pas beginnen als al die reservisten op hun plek zijn? Of zouden ze misschien bijvoorbeeld in de loop van vandaag al kunnen beginnen? Nee, ze hoeven niet te wachten tot al die reservisten op zijn plek zijn. Want de, ja, dat duurt uh, toch wel. Als een, iemand een oproep krijgt, dan heeft hij toch vier, vijf uur nodig om op zijn uh, afgesproken plaats te komen. Maar we hebben natuurlijk gewoon het... Hier, Israël heeft natuurlijk het gewone leger, wat, uh, wat gewoon uh, actief is. Maar die reservisten, dat zijn dus eigenlijk troepen die dus ingezet worden om, die reservisten, of, om, om het gewone leger weer eventjes te ontlasten. En om ze dus te... Um, extra steun te geven. Dus het gewone leger staat hier ook aan de grens. Maar er worden dus 75.000 reservisten bij opgeroepen. Iedereen die vraagt zich af natuurlijk... gaat het grondoffensief beginnen? Want dan is natuurlijk ook het hek van de dam... dan zullen we veel meer slachtoffers zien... Uh, in de Gazastrook voornamelijk. En niemand zit er eigenlijk op te wachten. Ik geloof dat de drie hoofdspelers... Egypte, um, de Hamas en Israël... eigenlijk allemaal niet zo erg geïnteresseerd zijn... in zo'n grondoffensief. Maar ja, Israël die zegt, tot het niet ophoudt weer met het uh, onophoudelijk bestoken van het zuiden van Israël met raketten. En we hebben dus tussen zijn er hier ongeveer 600 raketten neergekomen in de afgelopen drie dagen. Uh, tot dan blijft Israël doorgaan om te proberen om de Hamas af te strikken en te laten ophouden met het uh, afvuren van raketten. Dus onduidelijke situatie of een offensief. Er wordt ook gesproken over diploma onder, uh, uh, diplomatiek... Uh, om tot een soort, vredes, of een soort wapenstilstand te komen. Dus afwachtingen. En de raketten vliegen ondertussen weer over en weer. Dankjewel, Ankie, voor jouw verslag. We gaan straks ook nog even bellen met de Gaza-strook. Maar we gaan nu eerst even <coughs> praten met Jeruzalem. Want de verbazing was groot gisteren dat er raketten uit de Gaza vlak bij Jeruzalem terechtkwamen. Verbaasd ook omdat er in die verdeelde stad ook veel Palestijnen wo wonen. Raket trof geen doel, maar mentaal was het wel een grote klap voor Israël. Dan gaan we over praten met Frank Boerhaven. Die woont in Jeruzalem, hij werkt daar voor Oxfam Novib. Gaat ook geregeld naar Gaza en is nu aan de lijn. Goedemorgen meneer Boerhaven, hoe is de nacht bij u verlopen? De nacht was bij ons uh, een stuk rustiger dan in uh, Askelon, denk ik. Ja, er zijn uh, geen nieuwe raketten afgevuurd op, uh, op Jeruzalem. Nee, het is gebleven bij de, de twee raketten die, we gister, uh, die gisteren werden gemeld. Was dat grote paniek? Uh, dat viel er eigenlijk wel mee. Het was uh, ja, redelijk rustig. Je woont hier natuurlijk in een gebied zowel... Oost-Jeruzalem, West-Jeruzalem, als de Westbank, waar mensen toch ook alweer het een en ander gewend zijn. En ik denk dat uh, mensen waren over het algemeen rustig, al een beetje on edge, zeg maar. Er wel wat uh, nervositeit. Nou ja, maar, maar het komt, de de komt natuurlijk. Het komt betrekkelijk rustig. Want het komt natuurlijk niet uh, uh, vaak voor. Er is altijd gedacht: van Jeruzalem, daar uh, komen geen raketten op terecht. Nee, inderdaad. Ja. ik denk dat mensen er ook niet zo uh, op hadden gerekend dat het uh, de televisies dan een veel voor de hand liggende plek Dus het was inderdaad opmerkelijk dat het, uh, dat het deze kant op kwam, ja. Ja, en dat ook nog uh, net nadat de Sabbat was ingegaan? Ja, dat was in eerste instantie in ieder geval bij ons ook een beetje de, de, de verwarring. Uh, er gaat op vrijdag meestal een alarm af, dat is om de Sabbat aan te kondigen. Uh, en wij, wij waren met een aantal mensen die ook net terug waren uit Gaza, Dus uh, sowieso al een klein beetje alert, zeg maar. En toen heel kort daarna kwam het luchtalarm. En dat, uh, ja, dat was een gekke opeenschakeling van uh, van sirenes, zullen we maar zeggen. En weet iedereen dan ook wat hij moet doen op het moment dat die sirene afgaat? Uh, ja. Ja, over het algemeen wel. Wij hadden met onze eigen collega's nog wel even dat we dat uh, moesten herbevestigen, daar hebben we uh, uh, sms-systemen voor, maar inderdaad uh, uh, liefst op de begaande grond, in een ruimte, zonder ramen, uh, en dat kan vaak een trappenhuis zijn of iets dergelijks. Um, en dat, dat, dat verliep redelijk goed. En iedereen weet inderdaad wel wat hij, wat, wat hij moet doen dan uh, op zo'n zo moment, ja. En is de spanning nu, uh, nu groot, of laat ik het anders vragen... wordt er echt rekening gehouden met een serieuze oorlog? Ja, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Ik denk, de gesprekken gaan alle kanten op. Ik denk, wat je vooral merkt... dit is een gebied, wat ik net ook al zei, zowel in Gaza als de Westbank in Jeruzalem, mensen zijn toch wel wat gewend, mensen maken een, een hoop mee. Uh, het is natuurlijk niet alleen dit wat er nu gebeurt, maar er gebeurt hier eigenlijk constant van alles. Uh, de, er zijn altijd situaties, je hebt de Jordaanvallei, je hebt nu het zuiden van, uh, van Hebron, waar eigenlijk constant dingen gebeuren. Um, dus ja, houden mensen rekening met een grondoorlog? Ik denk dat, ik, ik, ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Ik denk, de inschattingen gaan alle kanten op. Nou, volgens mij van alle analisten ook. Dus wat dat betreft bevindt u zich in goed gezelschap. Meneer Boerhaven, ik dank u wel dat u uh, aan de telefoon heeft willen komen. Frank Boerhaven was dat vanuit Jeruzalem. Het is twaalf minuten over zeven. Nederlandse nieuws dan. Voor het eerst sinds de presentatie van het gewijzigde regeerakkoord... ging Mark Rutte, de VVD-leider en de premier... gisteren de confrontatie aan met zijn achterban. In Zoetermeer kwam Rutte aan een halfvolle zaal... vragen om een streep te zetten onder de afgelopen weken. En onze verslaggever Wilma Borgman, die was erbij. Het was een belangrijke avond voor Mark Rutte. De opstand in de partij over de uitkomst van de formatie... heeft hem veel goedwil gekost. En heeft het vertrouwen van zijn achterban beschadigd. In Zoetermeer wilde Rutte laten zien dat hij het vertrouwen wil terugwinnen. En dat deed hij met een oproep aan zijn achterban om op te houden met ruzie maken. Wij hebben jullie allemaal nodig. Uw inzet, jullie opvattingen, jullie mening, jullie kritiek... jullie activiteit in de afdelingen is cruciaal. We hebben in de afgelopen weken ruzie gehad met elkaar. Voor mij als leider van de partij is dat moeilijk. Maar ik ben er zelf schuld aan. En ik ben ook blij hier vanavond om daar verder uitleg aan te kunnen geven... te laten zien hoe we dat hebben opgelost... Maar tegelijkertijd mag dat niet verder de zaak blijven bederven. We moeten ervoor zorgen dat we samen doorgaan. Dat we die spirit die we hadden in die vorige verkiezingscampagne hervinden. Dat we uiteindelijk weer schouder aan schouder staan. We hebben een paar moeilijke weken achter de rug. Vanavond is een belangrijke avond. Maar laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer schouder aan schouder staan. Dat heb ik nodig. Dat heeft de partij nodig. Dat heeft Nederland nodig. Ik dank jullie wel. Nu de gevraagde plannen van tafel zijn, is de achterban best bereid om de partijleider dat vertrouwen voorzichtig weer te geven. We hebben allemaal met kromme tenen gezeten, maar ik vind het resultaat wat er nu uitgekomen is, zowel van uh, de kant van de Partij van de Arbeid, uh, ik Samson, als van Mark Rutte, dat ik denk van nou, dit vind ik eigenlijk een, een goede reactie om nu verder te gaan en dan ook niet meer zeuren. Uithuilen en verder werken. Juist. En uh, de deuk die men zegt, die Mark Rutte opgelopen heeft in het vertrouwen of in zijn leiderschap, dat denk ik, dat is binnen een maand. Als het nu goed gaat, zijn we het vergeten. Ja, kijk, ik, uh, ik vind dat, dat vertrouwen, dat moet weer goed opgebouwd worden. Nou, daar doet hij nu alles aan. En voor de rest moeten we niet meer steeds terug blijven kijken. We moeten naar nou gewoon vooruit. Het vertrouwen was wel geschaten, begrijp ik van u. Nou, ik denk dat dat wel een deuk heeft gekregen. Hè? Communicatie was natuurlijk niet al te best in de eerste tijd. Nou, dat heeft hij zelf ook gezegd. Dus dat, uh, dat zeg ik niet, maar dat zegt iedereen nu. Maar op een gegeven moment moet je gewoon weer door. We moeten gewoon weer gaan bouwen. En uh, dat, dat gaan we nou doen. Ik ben heel blij met het uh, behaalde resultaat zoals het er nu ligt. En uh, Mark had 100% mijn vertrouwen. Dat is een klein beetje geschaad.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 dat ik de man ben die deze partij goed kan leiden... dat deze partij ook de partij is waar ik zielsveel van hou... maar ook de partij is die mij vol in het gezicht vertelt als ik fouten maak. De achterstand is een beetje goed gemaakt. Volgende week houdt de VVD een partijcongres. En dan zal blijken of het tussen Rutte en zijn partij weer helemaal in orde is. Opwinding in Roermond. De intocht van Sinterklaas is vandaag... gaat het allemaal wel goed. Verslaggever Mark Hamer houdt het in de gaten. U hoort hem zo. Er zijn geen files, er is wel een afsluiting vanochtend. De A50. Zwolle en Meloort is het hele weekend dicht tussen Kamper Eiland en Kamperweg, Schuine-Bomenweg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nibut is er dagen mee bezig geweest. Berekenen hoe de maatregelen van het kabinet uitvallen... voor de verschillende bevolkingsgroepen, voor ouderen... voor gezinnen met of gezinnen zonder kinderen. Eén verdieners, twee verdieners. Alles kwam voorbij. Nou ja, bijna alles. Want de zelfstandige zonder personeel, de ZZP'er... ontbreekt in het rijtje koopkrachtplaatjes. Fred de Boer is van de vereniging ZZP'ers. Goedemorgen. De ZZP moet ook alles zelf doen, hè? Ja, ja, ja. hij is uh, niet voor niks uh, ondernemer geworden, heeft er zelfstandig voor gekozen. Uh, maar zitten er zitten nu toch wel een paar uh, hele lelijke uh, uh, hindernissen uh, op komst. En uh, daar, moeten we, daar moeten we onze stem laten horen. Want u bent aan het rekenen geslagen, hè? Wat is, uh, wat is de uitkomst? Nou, kijk, als je naar de Nibud-cijfers uh, en berekeningen kijkt... dan is het Nibud en terecht uitgegaan van een... Van een, van een huishouden van een werknemer, een werknemershuishouden. En uh, het ondernemershuishouden is beslist een heel ander aspect, een heel andere benadering. In een, in een ondernemershuishouden heb je geen baan, maar heb je verlies van opdrachten, heb je een uitbreiding van opdrachten, moet je investeren. Dat is in een, uh, in een uh, werknemershuishouden natuurlijk niet het geval. Met andere woorden, de berekeningen die gemaakt zijn door het Nibud, die zullen ongetwijfeld uh, heel correct zijn. Maar ja. daar komt voor de ZZP'er nog een heel stuk bovenop. En ik herhaal bovenop. Ja, want er verdwijnt een heleboel, hè, qua de belastingen. Want daar heb je als ZZP'er natuurlijk ook mee te maken... aftrekposten verdwijnen of versoberen. Um, laten we eens eventjes vaststellen om hoeveel over hoeveel ZZP'ers het eigenlijk hebben. Ik ben blij dat u dat vraagt, want dat is een hele grote groep... die ook onder de druk van uh, de, uh, de arbeidsmarkt uh, ook nog groeit... We hebben het over 740.000 ZZP'ers, zo ongeveer, na de laatste becijferingen uh, van onder meer van het CBS. Uh, uh, en uh, dat is ongeveer 10% van de werkzame bevolking. Dus we praten over één uh, ja. op de 10 uh, Nederlanders. Ja. En daarachter zitten natuurlijk nog veel meer mensen. Maar, nee, hè, daar zitten die gezinnen waar ik het net over had achter. Oh, ja. En ja, als je dat doorrekent eh, tegen het gemiddelde getal... kom je uit dat hier uh, 3 miljoen mensen fors geraakt worden door de, door de maatregelen. En naar ons idee zo fors dat het ook ergens tegen consequenties voor de economie gaat hebben. Maar dan moeten we het toch eventjes hebben over de voorbeelden. Dan moeten we toch even in de, het koopkrachtbeeld uh, gaan, uh, gaan duiken. Geef eens een voorbeeld. Nou, laten we nou eens nemen een, uh, uh, een ondernemers die net een secretariaatsbureau is begonnen die, laten we zeggen, een resultaat behaalt van een 20.000 euro. Kort en goed gezegd, ik kan nou een heleboel cijfertjes gaan noemen, maar dat moet ik niet doen. Nee. De conclusie is dat bovenop een Nibut uh, uh, uh, uh, extra uh, belastingdruk van 100, pak een beet gemiddeld 115 euro, nog eens 115 euro per maand extra belasting voor die onderneemster uh, in het ligt. Dus die gaat er fors op achteruit. We hebben het over een onderneemster die dus 20.000 euro omzet uh, draait. Ja, precies. En die houdt daar niet zoveel meer van over. En die houdt daar eigenlijk niet zoveel meer van over, nee. En dat is een beetje eigenlijk exemplarisch voor zoals het meer met uh, ZZP'ers gaat. Ja. Maar die kan je natuurlijk ook niet allemaal over één kam scheren. Want je hebt bijvoorbeeld starters, die hebben nog een startersaftrek. Uh, uh, maar je hebt ook uh, ZZP'ers die al een aantal jaren bezig zijn. Nou, die startersaftrek gaat dus verdwijnen. Uh, uh, uh, althans als we de commissie uh, Dijkhuizen uh, volgen. Ja. Um, neem nou bijvoorbeeld de zelfstandige schilder in de bouw. Hè. Laten we eens aannemen dat hij een uh, resultaat haalt van 40.000 euro. Uh, uh, niet schrikken, maar die gaat per maand 416 euro extra aan belastingdruk ervaren bovenop de Nibud uh, uh, uh, belastingdruk die berekend is. Goed, we hebben nog veel meer voorbeelden, maar die ja. kunt u vinden op uh, nos.nl... want daar hebben we ze allemaal uh, uitgewerkt. Ik dank u wel uh, voor, uh, voor het verhaal, Fred de Boer van de vereniging ZZP'ers. Dank u. Het geheim van de HEMA, dat is de titel van een film... die de komende dagen te zien is op het ITVAAT-documentaire festival in Amsterdam. De film laat zien hoe dit oerhollandse bedrijf de vleugels uitslaat... om moordende concurrentie bij te benen. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer ontmoeten. Natuurlijk in een filiaal van de winkel. De maakster van de film. Jan ting Yuen, ja. U was zes jaar. Ja. Toen kwam u vanuit Hongkong ja. naar Nederland. Ja, dat klopt. En toen kwam u bij De Hema. Uh, ja, dat was een van de eerste winkels waar ik binnenliep met mijn moeder. Inderdaad. En, en wat dacht u toen? Nou, ik dacht niet zo heel veel. Ik verstond het ook niet. Hè. Ik, vond het, ik verstond de taal niet. Maar het was wel toen al uh, ademde het heel erg de, de Hollandsheid uit. Die ik, althans, die sfeer die ik later wel heel goed herkende als Hollands. Wat vond u zo Hollands? Uh, nou, het is kus, gezellig. En het is ook typisch zo'n winkel waar je, uh, als je een jurkje past... dat uh, zo'n verkoopster tegen jou gaat zeggen... nou, dat staat echt van geen meter. Dus heel uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Toen dacht u twee jaar geleden... ik ga over dat bedrijf een film maken. Het komend jaar volg ik de mensen die de toekomst van de HEMA bepalen. Het is een enorm bedrijf met 1,3 miljard euro omzet. En ruim 600 winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. U zegt, deze winkelketen is heel groot... maar Ronald van Zetten, de grote baas van de HEMA... vindt het bedrijf eigenlijk heel klein. Als je naar het retail landschap kijkt... daar 10 tien jaar geleden... en nu, tien jaar geleden was Zara helemaal zo groot niet. Maar inmiddels is die er wel. En de opvolgers daarvan die komen ook weer. IKEA, HM, Zara, dat zijn spelers die op een gegeven moment uh, hun thuismarkten zijn ontgroeid. En er is maar één weg. Dat is die weg uh, navolgen zonder twijfel. Zo'n IKEA die heeft een dermate schaalgrote, dat die inkoopprijzen kan bedingen. Die natuurlijk zeer aantrekkelijk zijn, die zeer laag zijn. Nou, die schaal van een IKEA, maar alleen de mode en de schaal van de modespelers die ik net noemde. Die is dermate dat we die prijs, die inkoopprijs, moeten willen zien te matchen. Ja, je moet groeien, anders word je gewoon opgeslopt. De HEMA is nu niet in Nederlandse handen. De eigenaar is een Britse investeerder. Is Line Capital nou een zegen voor de HEMA? Ze hebben een, een hele uh, complexe relatie. Van de ene kant krijgt hij zonder uh, Line Capital, zou hij niet kunnen groeien. Op dit moment is er echt geen overheid of een of ander. Niemand investeert meer, maar Line Capital investeert in crisistijden. En dat heb je nodig om te kunnen doorgroeien. Van 250 winkels naar ruim 600 in ja, amper vier we, uh, jaar tijd. We gaan naar Schiphol. Tot straks, hè. Ronald heeft een meeting met Line Capital. Ze willen van hem horen hoe hij de buitenlandse expansie van de HEMA gaat aanpakken. En hoeveel geld ze dat gaat kosten. We hebben natuurlijk een merk gekocht. Uh, ja, en uiteindelijk gaan ze dat weer verkopen. Dus in die tussentijd moet dat merk wel... tenminste gelijk zijn gebleven... maar zo mogelijk ook beter zijn geworden. Wat denkt u? Gaat dat lukken, die uh, expansie? Want de HEMA wil dus naar China. Naar Amerika. Uh, natuurlijk groter worden in Frankrijk... in Duitsland, Australië... Nou, ik moet zeggen, wat ik, wat ik zo heb gezien, uh, uh, nou, het zou ze nog best nog eens kunnen gaan lukken. Want uh, in Parijs is het al een enorm groot succes. Uh, door, met enkele aanpassingen. Maar uh, het, het, het gaat ze gewoon best goed af moet ik zeggen. Dus uh, ik, het zou me niet zo verpazen als, uh, als, als de HEMA inderdaad echt uh, gewoon een, een soort van tweede IKEA zou kunnen worden uiteindelijk. Eerst wil ik zorgen dat HEMA echt bekende naam wordt in het uh, buitenland. Dat, dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Daarna is het voor mij nu strategisch om nog geen jurkjes en nog geen worsten te doen. Maar uiteindelijk gaan we er natuurlijk voor zorgen dat ook jurkjes en ook worsten in, uh, in het buitenland er zijn. Uiteindelijk krijgen we alles daar. Dat geloof Wat is er toch met deze winkel? Er is een toneelstuk over, een musical, een film. Ineens ontstaat het allemaal en, uh, en dan komt het allemaal samen. En misschien is het ook een beetje waar mensen nu in deze tijd een beetje behoefte aan hebben: aan een beetje knusheid weer. En, uh, ja, het zijn toch sombere tijden. Het is ook wel leuk dat er zo'n winkel er is. Heel vertrouwd film is dus te zien op het ITVA. Straks in de Tros nieuwsshow nog veel meer aandacht over de film. Dan komt de maakster van de documentaire ook langs bij Peter en Mieke. En wij gaan uh, snel naar uh, Sinterklaas. Want uh, vandaag, rond 12 uur, wordt de pakjesboot... althans de kleine pakjesboot, want de grote had pech in Spanje... de kleine pakjesboot wordt verwacht in Roermond. En er is ook een probleem met het paard. Mark Hamer, is het uh, paard al terecht? Ja, dat ja. weet ik eigenlijk niet. Ik sta hier met Mario Ogrink. Hij is woordvoerder van de gemeente Roemmond. Ook projectleider van dit hele Sinterklaasfestijn. Is dat weet een van die Limburgers, uh, trouwens, nee, Mark? ik ben echt heel benieuwd. Sorry, sorry, sorry. Wat ik, zei je? Ik zei, is dat een van die Limburgers die in het Sinterklaasjournaal steeds uh, optreedt? Nee, dit, dit is... Nou, is, zit u zelf ook in het Sinterklaasjournaal eigenlijk, of niet? Nee, nee. nee dat, dat, dat dan weer niet. Nee, nee. Dat, dat, maar, maar weet u al wat meer over het paard... Nee, het is uh, heel erg spannend hoor. Want we hebben alles tot in de puntjes geregeld. Maar hoe dat met de paard zit, dat. Ik hoop echt dat het goed afloopt vandaag. Is Roemont er klaar voor? Roemont wel. Romond is er helemaal klaar voor. De stad is helemaal leuk, versierd. En uh, wij kunnen dan ook alle mensen die nu luisteren van harte welkom heten vandaag. En ik zou zeggen, bereid je reis goed voor. Op Sinterklaas -naar staat alles over het programma. Want er is meer te doen dan alleen de intocht vandaag. Het is een, een heel Sinterklaasfeest vandaag in Romond. Wij staan op dit moment bij het station. Het is nog wel erg rustig. Ja. Ik had er wat meer van verwacht. Nou ja, je, je weet wel dat Roemond in het zuiden van het land ligt. Dus er zullen nog heel wat reizigers in de trein zitten of in de auto. Uh, maar als ze hier komen, dan worden ze straks met een warm muzikaal onthaal... verwelkomd in deze stad. En dan gaat het echt beginnen. Op het moment dat de Intercities hier aankomen, dan, dan is die feest. Dan staat er hier een dweilorkest te spelen. Dat zal van over een uurtje of negen, tot half tien zijn ze ongeveer. Wij kijken uh, al even richting de stad. Ik zie daar de kathedraal. Uh, en daaromheen eigenlijk gaat het straks een beetje gebeuren. Ja, de kathedraal die ligt heel dicht bij de markt en ook bij de roerkade. En daar hopen we dat Sinterklaas vandaag goed aankomt. U bent projectleider. Uh, volgens mij, uh, en bewerkzaam bij de gemeente, Volgens mij heb je als gemeente twee dingen die u wil binnenhalen. Dat is de koningin op 30 april en de intocht van Sinterklaas. Bent u hier lang mee bezig geweest? Ja, toch wel zo'n zes jaar, moet ik zeggen. En uh, elk jaar uh, hebben we een brief geschreven aan de NTR. Duidelijk gemaakt dat uh, we heel veel uh, grote evenementen hier hebben gehad. Zoals het uh, 100-jarig bestaansfeest van Scouting Nederland. Dus uh, we hebben al met, met dit soort maten gemeten. En vandaar dat we het ook graag wilden binnenhalen. Ja, en het is toch een beetje oneerlijk verdeeld in uh, de intochtland van, uh, van Sinterklaas. Want pas voor de tweede keer in 52 jaar komt de heiligman hier aan. Ja. In Limburg. Ja, dat klopt. Want de meeste mensen denken aan heuvels wanneer ze aan Limburg denken. Maar we hebben hier ook heel veel water. De Maasplassen zijn wat dat betreft een prachtig gebied voor hem. Nou, hij komt er straks aan om 12 uur. Wij gaan zo vast het parcours op. En we melden ons later. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad.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 Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen in de Gazastrook... waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamas-beweging en ook transformatorhuisjes. De Palestijnen hebben opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Onder meer in Ashkelon klonk het luchtalarm. Intussen gaat een onafgebroken stroom van militaire materieel richting de Gazastrook voor een eventuele invasie. In het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen zijn hartpatiënten mogelijk overleden na verkeerde diagnoses...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 Over de vijanden van de Colombiaanse beweging zegt ze dat die vrijwel altijd worden geëxecuteerd. Wat moet je anders met je vijand doen? Hem onderwijzen, al dus Nijmeijer, die nu in Cuba is voor vredesbesprekingen met de Colombiaanse overheid. Dit zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft een grotendeels droge dag te worden met vooral in de oostelijke helft van het land nog lange tijd zon. Nou, op dit moment is het in een groot deel van het land uh, helder. In het noordoosten, daar vriest het licht. In het westen ligt de temperatuur 3 uh, graden boven 0. Nou, verder komt vanochtend in Zeeland ook mist en laaghangende bewolking voor. En die bewolking die breidt zich in de loop van de ochtend over de westelijke helft van het land uit. Nou, tot dan is het eerst nog vrij zonnig in het westen, maar uiteindelijk raakt het dus bewolkt. In het oosten blijft het uh, sowieso vrij zonnig. Ook een groot deel van de middag. En dat geldt eigenlijk ook voor de Sinterklaas-intocht in Roermond. Droog weer en een waterig zonnetje. Nou, de middagtemperatuur ligt rond 8 graden en daarbij staat een matige wind uit het zuiden. Later vanmiddag draait de wind naar zuidwest. Nou, vanavond dan raakt het vanuit het westen langzamerhand meer bewolkt. en uh, Later volgt in het westen ook al wat regen. Nou, vannacht is het bewolkt en regenachtig. En kijken we naar morgen zondag, dan begint de dag bewolkt en in de oostelijke helft nog met regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen steeds droger en komt ook de zon erbij. Het wordt morgen 8 à 9 graden.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 DNOs, het Radio 1 Journaal. De spanning tussen Israël en Gaza loopt met het uur op. 75.000 reservisten zijn gemobiliseerd. En het lijkt erop dat een grondoorlog een kwestie van tijd is. Maar waar ligt de rode lijn voor de Israëlische premier Netanjahu? Of is het point of no return al bereikt? Daar gaan we over praten met Jansen, Midden-Oosten deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. Goedemorgen. Het laatste nieuws is dat het hoofdkwartier van Hamas is geraakt door de Israëli's. Is dat belangrijk? Is dat een belangrijke plek op de Gaza? Nou, het was wel een beetje te verwachten inderdaad... dat de afgelopen nacht de, de bombardementen geïntensifieerd zouden worden. Uh, waar eerst raketinstallaties en een wapenopslag uh, werd uh, geraakt... is het nu inderdaad ook verschoven naar overheidsgebouwen... tunnels, elektriciteitsvoorzieningen. Uh, daarbij is inderdaad het, uh, het belangrijkste overheidsgebouw... Gebouw, wat ook in Gaza stad ligt. Dus dat is een enorm dichtbevolgd gebied. Is geraakt. Uh, ook het politiehoofdkantoor... Dus dat zijn inderdaad hele strategische doelen uh, aan de kant van Hamas. Ja, en is Hamas dan in het hart geraakt? Oftewel, gaan ze dan harder terugslaan nog? Ja, ik verwacht wel dat... Kijk, dit zijn natuurlijk um, um, vanuit Israël ook de doelen die, die de meeste reactie uh, provoceren. Um, als jij aanvalt in het midden van Gazastad, waar zoveel mensen opeen wonen... Ja, dan... dan is het te verwachten dat Hamas uh, nog harder terug zou slaan. Ja. En dan is de grote vraag van... zal Israël uiteindelijk er ook intrekken met de grondroepen? De reservisten zijn uh, opgeroepen. Heeft uh, ja. Net Netanjahu zijn besluit al genomen, denkt u? Nou, uh, ik, ik las vanochtend een bericht dat de, de vice-minister van Buitenlandse Zaken van Israël heeft gezegd dat een, uh, een grondinvasie een, een mogelijkheid is en dat het wellicht eens voor het einde van dit weekend zou kunnen gebeuren. Dus als Hamas inderdaad er niet voor zorgt dat het binnen 24 tot 36 uur uh, de raketaanvallen aanzienlijk afnemen of stoppen, dat dat dan inderdaad een hele reële optie is. Ja, want uh, Israël doet het, uh, uh, zegt u eigenlijk alleen niet op het moment dat het gewoon weer stil is. Ja, daar ga ik inderdaad van uit. Kijk, als, zij, als inderdaad de rakettenvallen van Hamas zouden stoppen... wat ik niet denk, maar als het zou gebeuren... dan kunnen zij natuurlijk niet verkopen dat zij de gazestrook binnen trekken. Uh, als die raketregens schoon doorgaan... Ja, dan hebben zij natuurlijk een, een prima argument uh, om dat alsnog te doen. Speelt daar ook een rol bij dat Hamas misschien militair sterker is dan altijd werd gedacht? Want opeens vallen de raketten neer in tweeën in Jeruzalem, in Tel Aviv. Ja, inderdaad. Het lijkt er een beetje op dat dat een soort verrassing was voor, uh, voor Israël. Um, Hamas is in ieder geval uh, militair sterker dan uh, vier jaar geleden met de Gaza-oorlog in 2008 en 2009. Um, ze hebben meer vernuftigere uh, uh, uh, middelen... Um, dus het zou goed kunnen zijn dat, dat Israël daar zich geroepen voelt om daar nog heftiger op te reageren. In ieder geval is het zo dat er nu al meer reservisten zijn gemobiliseerd dan toen tijd in 2008 en 2009 ja, En speelt daar ook nog iets politieks mee? Want er komen natuurlijk ook verkiezingen aan binnenkort in Israël. Ja, inderdaad, de timing van, uh, van de aanslag op Jabari, de Hamas-leider vorige week, en, en nu deze militaire campagne, dat roept vragen op. Um, er zijn verschillende uh, verklaringen voor. Aan Palestijnse zijde zeggen ze uiteraard... Israël doet dit om uh, de palet uh, Palestijnse gang naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties te torpederen. Maar een andere gangbare verklaring is inderdaad dat er verkiezingen aan zitten te komen in, uh, in Israël in januari. Um, en dat dit een manier is uh, van het huidige kabinet om de verkiezingsagenda te verschuiven van sociale en sociaal-economische kwesties in Israël... naar het veiligheidsdossier. Ja, En wat stond Netanjahu in zijn kabinet? Stonden die er niet zo goed voor dan? Nou, er zijn uh, uh, wat, wat machtstrubbelingen... Um, tussen Netanjahu en uh, bijvoorbeeld Ehud Barak, uh, de, de defensieminister. Uh, um, en dat zou uh, um, de, de, de herverkiezing uh, van, van de mensen uit het huidige kabinet... erg onzeker maken... Um, en daarbij, ja goed, ik, ik, ik ben niet goed genoeg in, geïnformeerd over de. Um, de interne kwesties, zeg maar de, de binnenlandse kwesties van Israël. Maar het is natuurlijk vaker zo dat politici vlak voor een verkiezing nog een, een statement willen maken. Uh, en Israël doet dat nu op deze manier uh, uh, ja, met, met een aanval op de Palestijn. Op Hamas. Ja. Nou ja, en als dan die aanval echt gaat uh, komen, hè, die grondoorlog, wat gaan ze dan doen in Gaza? Waar zijn ze dan naar uh, op zoek? Wat willen ze uitschakelen? Um, Israël ...heeft al verklaard dat zij erop uit zijn... ...om alle Hamas-infrastructuur uh, uit te schakelen. Um, dus dan gaan ze inderdaad af op... Uh, ...waar zij denken dat de wapens verborgen zitten... ...waar de raketinstallaties zitten... ...die overigens deels ook ondergronds uh, uh, zitten. De tunnels, waar, waardoor uh, de Gaza wordt voorzien... ...niet alleen van militaire middelen uiteraard... ...maar eigenlijk van alle uh, goederen... Waar de bevolking, uh, um, ...die de bevolking nodig heeft. Maar ze zullen ook uh, richten op overheidsgebouwen... Um, uh, elektriciteit, eigenlijk alles waardoor Hamas kan functioneren... dat zal aangevallen worden. Helaas uh, is het zo dat in de Gazastrook zoveel mensen opeenwonen... Uh, dat daarbij ook burgerdoelen zullen worden geraakt. En is er dan ook nog de kans aanwezig dat het conflict verder escaleert... oftewel dat Egypte zich er echt mee gaat bemoeien? Nou, Egypte heeft natuurlijk een, een, een, zit natuurlijk een beetje in een spagaat op het moment... Uh, Egypte heeft natuurlijk een uh, vredesverdrag met Israël. Um, uh, de nieuwe machthebbers uh, in Egypte die uit het moslimbroederschap komen... hebben altijd gezegd dat ze niet de ambitie hebben om dat vredesverdrag open te breken. Um, maar uh, de, de Egyptische premier is bijvoorbeeld gisteren al wel in de Gazastrook geweest... als een soort van solidariteitsbezoek, uh, heeft ook gezegd... Um, Egypte is verklaard dat Egypte van vandaag niet meer het Egypte was van gisteren. Met andere woorden, ze kunnen zich anders opstellen in deze dan Mubarak destijds steeds. Uh, maar het is toch niet echt te verwachten dat Egypte nu de oorlog zal verklaren aan Israël bijvoorbeeld. Um, ze zien zichzelf vooralsnog, denk ik, als een bemiddelaar. Uh, en ze hebben hem natuurlijk ook opgeroepen tot een staak te vuren. Ja, zo worden ze ook door de Amerikanen gezien. Hè? Maar het is wel al met ja. al een explosieve situatie voor de hele regio. Het was al enorm exclusief in de regio uiteraard. Uh, het conflict in Syrië woedt voort. Er is een omwenteling geweest in Egypte. Um, uh, in, in Libanon is het onrustig. Hezbollah is natuurlijk nog steeds een sterke aanwezig, uh, aanwezigheid. Dus ja, het, het is nog meer olie op het vuur, zou je kunnen zeggen. Mevrouw Jansen, ik dank u wel voor uw toelichting. Floor Jansen was dat, midden-oosten deskundige... verbonden aan het instituut Klingendaal. Het is 11 minuten over half acht. Het regeerakkoord werd aangepast en de Tweede Kamer ging deze week in debat met premier Rutte. Een overzicht van opnieuw een drukke politieke week. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. Ook ik trek me de promotie van de afgelopen weken aan. Sorry.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 Transgenders, dus mannen in een vrouwenlichaam of andersom... hebben veel maatschappelijke, sociale en emotionele problemen. Het blijkt allemaal uit onderzoek. Spraks spreken we een van de ondervraagden, Thomas. Verkeer. Geen files, wel een wegafsluiting. De A50, Zwolle en Meloort is het hele weekend dicht tussen Kampen-Eiland en de kruising Kampenweg-Bomenweg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Bart Swinks en Bart Veldkamp. Een de Belg en een schaatsbelg. Sinds kort werken de twee samen. Swinks droomt van de Olympische Spelen... en Bart Veldkamp helpt als assistentcoach... hem en de andere Belgische schaatsers op de weg daar naartoe. Stefan Dalenbaut volgde ze bij hun eerste race... de wereldbekerwedstrijd 5 kilometer in Heerenveen. Denk aan je techniek hè, de bocht. De aanwijzingen zijn voor Bart Swings. Swings is de voorloper van een groepje Belgen dat het schaatsen serieus aanpakt. Aan de horizon gloort Sochi en dus is Swings ambitieus. Oké, okay. nu vijf rondjes vlak. 30-3. Kan je? Kan je? Um, ja, Ik wil er gewoon zijn. En, uh, ja, het, het gaat zo'n zo, zo avontuur zijn. De weg naar Sochi is al zo'n avontuur. Dus... Nou, voor mij is het gewoon een, een doel om daar aanwezig te zijn en dan daar te genieten. en nou, Goede wedstrijden. Eigenlijk. Nou, aanvallen! Nou aanvallen, kom op! Hup. Hup. Vorig jaar had ik altijd vrij goede wedstrijden, maar kon ik op het einde eigenlijk niet meer versnellen. En vandaag was het plan om echt uh, eens, iets, eens iets anders te doen. Samen met Bart en Jelle, Bart Velkamp en Jelle, mijn trein hebben <laughs> we dat afgesproken en dat nou, ging eigenlijk vrij goed. Het ijs vond ik wel vrij zwaar vandaag, maar. Ja, ik denk dat ik rond de 10e, 11e plek eindig, dus daar ben ik wel tevreden mee. Je noemt ook al Bart Veldkamp, is, is zijn invloed nu al merkbaar? Um, ja, ik denk het wel. Uh, in, in, de, in de bochten gaat het altijd beter en beter. En, ja, vandaag hebben we ook weer een, een, een ander wedstrijdschema geprobeerd. En, nou, we moeten dingen, nieuwe dingen proberen om dingen bij te leren natuurlijk. Ja hoor, hij, hij heeft zijn opdracht goed uitgevoerd. Afbouwen aan het eind. Alleen hij, hij ging alleen even te hoog. U hoort het, het gaat om bijleren. Niet alleen aan de schaatsers, maar ook aan de Belgische coach, Jelle Spruit. Ja, Bart is, uh, is toegevoegd omdat we toch iemand zochten die het technische aspect van het schaatsen vooral en ook alles wat er rond uh, hangt, um, ons daarbij wat kon helpen. En, en hij heeft er natuurlijk de kennis, dus uh, was het goed meegenomen en, en, en ik hoop dat we nog, uh, nog veel kunnen samenwerken. Het gaat in ieder geval al heel goed en uh, hij zit goed in de groep en de jongens uh, vinden het interessant en uh, hebben er al veel bij geleerd. Dus. Toch reed Swings nog geen toptijd vandaag, maar het plan, versnellen aan het eind, slaagde. En dus is Veldkamp tevreden. Goed gedaan hoor, goed gedaan. Veldkamp zal deze winter trouwens niet vol tijd met de ploeg meedraaien, want daar heeft de Belgische bond niet genoeg geld voor. Nee, het is, uh, een dertigtal dagen zal het ongeveer gaan worden. Het gaat dan ook om trainingen dus? Ja, ik zal een hier één of twee keer een trainingskamp meegaan van de week en dan nog een paar wedstrijden hier. Ja, ze hebben natuurlijk wel een beperkt budget, hè? dus we zijn ook op zoek naar uh, een ruimer budget om er wat meer, meer structureel van te maken. Hij haalde in 1998 brons voor België, maar die medaille ligt nog in de kast. Veldkamp heeft hem nog niet tevoorschijn getoverd om Bart Swings te motiveren. Nee, nee, dat, dat, uh, dat hoeft ook niet. Kijk, Bart is heel jong, dat heb ik al gezegd, net 21 jaar nog maar. Dus ja, die kan uh, nog makkelijk uh, drie spelen meemaken, dat is negen jaar. Hij uh, heeft nog veel te doen en uh, ik denk dat hij uh, heel veel kans heeft om een medaille te winnen, ooit een keer. En vandaag gaan die wedstrijden in Heerenveen verder om de wereldbeker. U hoort een reportage van Steven Daalenbouwt. Armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Zaken waar de bijna 50.000 transgenders in Nederland veel mee te maken hebben. Transgenders zijn mensen die in een mannenlichaam geboren zijn, maar zich vrouw voelen. of precies andersom. En uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat deze groep het in Nederland allesbehalve makkelijk heeft. Thomas Wormgoor van het Transgender Netwerk Nederland. Zelf ook transgender. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u de problemen? Ja, ik herken de problemen zeker. Uh, nou, het Transgender Netwerk Nederland is ook al een paar jaar... precies op deze thema's bezig om aandacht te vragen. En daarbij ook voor, uh, voor een betere transgenderzorg. Want wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat uh, uh, wat ook uit de cijfers blijkt die ons, terwijl we toch uh, best goed weten wat er speelt onder deze groep, eigenlijk nog heel erg geschokt hebben. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld mensen die een geslachtsaanpassende uh, behandeling hebben gehad, dat die zich naderhand psychisch in elk geval een stuk beter voelen. Uh, wij denken dat het nog veel beter zou kunnen ja. uh, en, en dat er uh, behalve aandacht voor een mogelijke medische transitie ook aandacht zou moeten zijn voor de, ja, voor de levensopgave... en voor de problemen die mensen tegenkomen in deze situatie. Want het is nog steeds niet geaccepteerd, zegt u dat eigenlijk? Ik denk dat mensen het wel willen accepteren. Dat mensen uh, het gevoel hebben van: het zal je maar overkomen. En uh, we hebben natuurlijk best heel veel uh, respectvolle uh, media-aandacht ook gehad voor kinderen die deze, met deze gevoelens zitten. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat de maatschappij ruimte heeft voor mensen die werkelijk van geslacht gaan veranderen. Of bijvoorbeeld uh, nog man, nog vrouw zijn en een leven zoeken wat daar ze inzit of de vrijheid willen hebben om zich überhaupt zo te kleden en uit te drukken als ze zich voelen. Ja, en daar komt er nog eens een keertje bij dat dus een derde van de alleenstaande transgenders onder de armoedegrens leeft, blijkt uit dat ja. onderzoek. Ja. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, en dat is des te prangender uh, als je bedenkt dat deze groep die onderzocht is, gemiddeld hoger opgeleid is dan de Nederlandse bevolking. Dus je zou iets anders verwachten. Uh, ik... Ik heb daar zeker een verklaring voor. Je ziet het uh, gecombineerde effect van dat de groep in overwegende mate alleen woont. Uh, en dat de groep, uh, 60% van de groep heeft werk. Dat is eigenlijk een, een mooi cijfer. Maar dat wil zeggen dat 40% het niet heeft. En ook nu zou je moeten kijken of de mensen, in hoeverre mensen, uh, het, het inkomen en een functie hebben die in overeenstemming is met hun capaciteit en hun opleiding. Maar het feit dat ze geen werk hebben, um, heeft dat iets te maken met het feit dat ze transgender zijn? Dat moeten we wel concluderen. Althans, dat ze trans, niet misschien dat ze het feit op zich dat ze transgender zijn, maar dat ze bijvoorbeeld om die reden door een werkgever zijn ontslagen. Uh, dat er uh, tijdens de transitie grote problemen zijn ontstaan in het bedrijf waar ze werkten. Maar ook, wat we denk ik ook zien, is dat mensen. Uh, je bent niet zomaar iemand die van geslacht veranderd. Er gaat een heel leven van, van tobben en verwarring en, en eenzaamheid aan vooraf vaak. Ja. Bij mensen met een geheim, geheim leven. En wat je dus vaak ziet is dat mensen eerst compleet vastlopen... voordat ze eindelijk de stap durven zetten. Ja. En dat vastlopen kan ook in de werksituatie zijn. Dat begrijp ik. En dat blijkt dus nu ook uit uh, die cijfers. Wat, wat denkt ja. u dat er nu moet gebeuren? Ik denk dat wat er moet gebeuren... een, een aantal dingen zijn zeker al aan de gang. En wat dat test, kunnen we ook niet moeten we ook niet te negatief zijn over de inspanning... die, die er bijvoorbeeld nu op de, uh, door de landelijke overheid gebeurt. Nee, maar wat zou er nu met dit rapport concreet in de hand moeten gebeuren? Wat er moet gebeuren is dat er uh, de dat, dat wetgeving wordt aangepast... waar men voor een deel al mee bezig is. Uh, dat er veel meer voorlichting moet komen uh, op de werkvloer. En uh, nou ja, dat werkt tevens in een diversiteitsbeleid. Voor zover ze dat we al hebben, ook de groep transgenders... Uh, specifiek moet, uh, moet benaderen. Yeah. En wat moet gebeuren is dat de, de zorg uh, die, niet alleen de medische zorg is goed in Nederland, maar kent veel problemen Bijvoorbeeld enorme wachtlijsten. Als ik u vertel dat wanneer je gebeld hebt... dat je uh, dat je wilt aanmelden bij een genderteam... dan moet je, krijg je eerst te horen dat je meer dan een jaar moet wachten... voor een eerste gesprek. Ja. Terwijl op dat moment de nood heel erg hoog is. Dus en, dat soort zaken moeten er, er een, al... Mag... Je mag nog één ding toevoegen, yeah? ja? Ja, dat, uh, dat heeft... Uh, uh, mijn baan, naast mijn baan, mijn stuurslidmaatschap van Tanzender Netwerk Nederland ben ik ook coördinator van de transitiezorg. En wij hebben ons gespecialiseerd in aanvullende psychische hulp voor mensen in deze situatie. Nou, dat slaat goed aan. Uh, en dat zou, maar dat, dat, dat zou gewoon veel meer ingezet moeten worden en uh, veel beter gefinancierd moeten worden. Ik dank u wel, meneer Wormgoor. Goedemorgen. Dag. We gaan nog even snel naar uh, Mark Hamer. Die is alvast in uh, Roermond. Sinterklaas komt uh, straks aan. Mark, ja. eerste bezoekers al gesignaleerd? Ja, de eerste mensen staan hier toevallig al. Ik sta op de roerkade, uh, op de plek waar uh, aan de overkant straks Sinterklaas aankomt. Staat. Dan ligt er een rood potom. Uh, ik zie allemaal mensen met, uh, met dranghekken al rondlopen om de boel af te zetten. Ik zie zelf uh, nog een papierprikker... Ja, en de eerste zwarte pieten. Tenminste, kinderen verkleed als zwarte pieten zijn hier aangekomen. Ze kijken me nu een beetje angstig aan. U bent er al, bent er al vroeg bij, zeg. Ja, dat moet wel, hè, als je wat wilt zien, ja. Dus wilt u straks vooraan staan? Ja, anders zien de kinderen niks. Dus daarom op te vertrekken. kinderen zijn een beetje zenuwachtig, hè? Ja, behoorlijk. Want als ik de microfoon voor ze hou, dan willen ze niet zoveel zeggen eigenlijk. Shania en Shienjen. Maar we hebben wel afgesproken, jullie gaan wel alvast zingen voor Sinterklaas, hè? Nou, ga weer, ga je gang. Zies contestum wordt uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe ah, Prachtig toch hier vanaf de kader. Bert wil jij straks aan Sinterklaas doorgeven dat ze Cheyenne en Shania dus al voor Sint hebben gezongen. Ik zal de namen opschrijven, maar dat weet Sint toch? Ik sta te lachen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Marjan ja, Tanja Nijmeijer, onze eigen knuffelgeria, zo leek het wel de laatste tijd. Uh, ze vindt het logisch dat vijanden geëxecuteerd worden... Wat moet je anders onderwijzen? Dat zegt ze in een lang interview met een journalist van de Volkskrant. Hij zocht erop in Havana, waar Nijmeijer met andere varkleden is voor vredesonderhandelingen. De Nederlandse zegt dat ze moe van is, dat ze zich steeds moet verdedigen. Aan het eind van het interview zegt ze dat ze er haast wanhopig van wordt... om te zien dat zelfs de journalist haar niet echt begrijpt. Alsof ik van een andere planeet kom, zegt Nijmeijer in het interview. In het AD, het AD schrijft over fouten bij het Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse. De krant heeft een onderzoek ingezien waaruit zou blijken dat hartpatiënten zijn overleden na verkeerde diagnoses. Vorige week werd de afdeling cardiologie al gesloten vanwege een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen. Het AD schrijft nu dat de artsen mogelijk afgingen op verkeerde oordelen van laboranten. Ook zouden ze te weinig rekening hebben gehouden met de andere ziektes van patiënten. Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ziekenhuis zelf. De bonnenhonger van de overheid is niet te stillen, koopt de Telegraaf. Na de vele boetes op de verbrede A2 bij Utrecht... gaan nog veel meer trajectcontroles op andere snelwegen volgen. De krant noemt de A4 bij Leiden en de A58 bij Bergen op Zoom. Daar werkt de trajectcontrole nu nog niet... maar de automobilist is alvast gewaarschuwd. Trouw zoomt in op Tel Aviv, de badplaats die onder vuur is komen te liggen. Ruim 20 jaar konden de inwoners genieten van het strand... en lekker eten, schrijft de verslaggever tot het geweld tussen Israël en de Palestijnen escaleerde... en er ook daar raketten vielen. De laatste ontwikkelingen zijn te volgen via bijvoorbeeld het liveblog... op de website van Al Jazeera. Ooggetuigen vertellen welke plekken in Gaza allemaal gebombardeerd zijn vannacht. En de Israëlische krant Aaret meldt dat hackers van anonymous, anonymous... de website van onder meer de politieke partij Kadima hebben platgelegd. Ook zouden dus ze het ministerie van Buitenlandse Zaken digitaal hebben aangevallen. De Volkskrant brengt weer het jaarlijkse lijstje met invloedrijkste Nederlanders. Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW staat op nummer 1 voor de derde keer op rij. En de eerste vrouw in de lijst staat op nummer 14. Dat is Kasia Olongren, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Wat volgens de krant opvalt is dat veertigers oprukken in de lijst en dat er nog weinig in voorkomen. Nabestaanden in Utrecht moeten het nog even zonder de as... van hun overleden dierbaren stellen. Dat meldt RTV Utrecht. Bij een crematorium in de stad is asbest gevonden... waardoor de as van 350 overledenen voorlopig in het pand moet blijven staan. Medewerkers mogen er voorlopig niet bij en familieleden ook niet. Ik zou nog bereid zijn om zelf beschermende kleding aan te trekken... en zelf die potten gaan halen. Zij nabestaande tegen RTV Utrecht. En dat is het mediaoverzicht van Hedenochtend. Spoelwormen, Lipwormen. aarswormen, maagwormen, raakwormen, navelwormen, marinewormen. De rotbeesten zijn het die het menselijk lichaam hebben uitgezocht als gratis kosteninwoning. In vroege vogels duiken we in de duistere wereld van de parasieten. Gadver, is dat ook natuur? Ja, het zijn toch dieren? Dan wacht maar af, ze hebben ook hun mooie kanten. Oké, okay, parasieten dus. En? Een afgedankte kinderstoel. Dat ding is nog goed, joh. Afvaldumping in de natuur. En hoe krijg je paddenstoelen in je... In je wat? In je, in je tuin. Dat hoor je in vroege vogels. vroege vogels. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. De Volkskrant presenteert verboden boeken. De 20 beste boeken die u niet mocht lezen. Deel 2. Lolita van Nabokov. Vandaag verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant.